Helaas zijn transcripties niet gratis. Je kan hier aan meebetalen, mocht je dat willen, op patreon.com slash Met Mickey praten we over het web als plastic soep... over het vier keer lezen van de Cyborg Manifesto... over digital literacy, over de troep van grote ICT-reuzen... en over veel en veel meer. En zoals bijna altijd beginnen we weer met de vraag... wanneer is iets goed ja. Nou ja, ik ben vooral ook benieuwd dan... want je zegt, dat het, het verschilde heel erg met jouw definitie... maar waar zat ja. dat grote verschil dan in bij jou? Uh, nou ja, kijk, bij mij gaat het over bepaalde... Uh, gaat het eigenlijk over materiaalkennis. Dat is ja. kort gezegd. Als je het materiaal van het web niet goed begrijpt... dan maak je misschien wel dingen die er leuk uitzien... maar die op verschillende niveaus niet goed werken. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En dat is... Uh, dan vind ik het niet goed genoeg. Zo simpel. Ja, het, is, het moet werken vooral. Of het moet ook meer dan dat zijn. Ja, het, ja Maar werken is iets complexer dan... Het werkt voor mij. Oh. Er zijn ook andere mensen. Er zijn ook andere mensen die andere behoeftes hebben. Die op andere manieren met het web omgaan. Uh, en daar kan je, dat, dat, je kan zo ontwerpen en zo bouwen dat je daar eigenlijk gewoon rekening mee houdt. Dat het gewoon werkt. Ja, dat het voor iedereen werkt. Ja. Dus dan is iets goed Dat is, ja. Maar wa, wat was dan het wezenlijke verschil toen je hier kwam, wat je merkte? Of, nou ja, het is niet zozeer dat... je was of niet? Nee, het was niet, Trigerts, ik, was, ik was niet zozeer geschokt. <laughs> het was meer dat mensen ja, gewoon op een hele andere manier naar dingen kijken. Met een hele andere achtergrond. Ik heb een hele technische achtergrond en puur een webby achtergrond ja. Maar heel veel mensen hebben dat helemaal niet. En waar had je dat dan het meest? Uh... Zeg maar, je zegt dat het anders is, andere achtergrond. Dus ja, ik had anders. met ontzettend veel... Ik ben, meteen toen ik hier kwam ging, met hartstikke veel mensen praten... Ja. En allemaal mensen met totaal andere achtergronden hier bij CMD. Ja, dat klopt. Dat en dus ik. hebben ze hele andere definities van uh, wanneer iets goed is. Ja. Natuurlijk. Er zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten. De meeste mensen zeggen wel... het moet werken en er moet iets van een esthetisch ding zitten. Hè? Als het alleen maar werkt, is het niet goed genoeg. Ja. En als het alleen maar mooi is, is het wellicht ook nog niet goed genoeg. Ja, dus dat is wel iets overkoepelends. Ja, zeker. En heb je dan nu, doordat je die podcast doet, dat het veranderd is? Of is jouw beeld alleen maar sterker geworden? Nou, van wat ik, jij ik, goed ik, vindt. Nee, nou, het is misschien wat breder, misschien wat minder. Uh, um. Ja, nou ja, ik heb een wat breder kijk op dingen gekregen. Wat? Dat is niet... Ja, ik, want ik was gewoon uh, benieuwd ja. van wat. Ja. Je vraagt ook, wat is goed, wat is kwaliteit? Van waarom die fascinatie voor wat goed is? Ja. ja, nou ja, ik wil goede dingen maken. En ik zou willen dat er goede dingen worden gemaakt. Ja, daarom, maar wat is dan goed? Nou ja, precies. Dat ja. <laughs> nou ja, is toch een, Want, een ja, leuke dat, vraag, ja, toch? Ja, dat is, maar het is een best wel brede, be, brede vraag, vind ik. Van... Dat kan, ja. Want gaat het inderdaad over, over product, over dienst... Of, of wat je wil. Gaat het over het leven? Gaat het over... Nou ja, um... die, misschien hebben die dingen allemaal ook wel met elkaar te maken. Hè? Je kan zeggen, een goed product staat in dienst van de kwaliteit van leven. Ja. En dus heeft, hebben goede dingen te maken met een goed leven. Ja, dat vind ik wel. Ja, nou, oké. Okay. Dat... En... Um... Terwijl ik vind dat dat over het algemeen, wat op het web gebeurt. Want ik vind ook wel... Ik denk dat is ook wel een verschil. Volgens mij komen we veel ook... vanuit een IO-achtergrond. Dus dat is veel meer echt fysiek product gerelateerd. Ja. Dat is natuurlijk ook wel weer anders dan web, vind ik. Niet het proces misschien. Of het, het moet allebei werken. Het moet allebei misschien mooi uit zijn. Maar toch... vind ik web daarin of het algemeen, ik zat, ik zat er nog over na te denken... en ik kwam vanochtend op de metafoor. vaak Heel vaak trek ik metaforen dan iets te ver door. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. toch? Dat het dan niet meer klopt. <laughs> ja. Maar ik dacht, ja, eigenlijk is het hele web is net, zoiets, net zoals de plastic soep... Oké, okay. yeah. weet je wat je nu in de oceaan hebt, de ronddabberen? Yeah. en al die pla alle plastic wat overal ligt en overal is. Oké, okay. ja. Yeah. Eigenlijk al die troep die alle op straten ligt en dus allemaal. Plastic werd uitgevonden en dat leek een goed idee en inmiddels is er gewoon. Nou, dat nog, dat, ja, dat hoef ik er nog eens bij te betrekken. Meer het visuele beeld ervan vind ik. Gewoon al die. Um plastic zakjes die overal maar liggen. En dieren die eraan doodgaan. Ja. En de zee die ermee vol ligt. En, en het vladdert hier en daar. Soms zit het in een groep. Er zijn hele eilanden. Ja, ja, ja. Ja. En sommige zijn gewoon... plastic zakjes die je één keer gebruikt. Misschien twee keer. Sommige plastic dingen die hebben misschien veel langer gedaan. En dingen die al vijftig jaar ronddobberen. En hè? dingen die al vijftig jaar ronddobberen. Sommige en, ja. hebben best wel kwaliteit. En dus dat vind ik een beetje met het web is eigenlijk één grote. Oh ja? Zo negatief? Ja, ja dat is negatief. Ja, is dat ja, negatief? Top. Ja. Ik vind die plastic soep op geen enkele manier positief Nee, te is doen. het ook niet. <laughs> en misschien vanuit uh, archeologisch oogpunt dat het interessant is. Ja, Het is. schijnt wel dat daar weer hele uh, ecosystemen weer onder staan. mensen. Ja, er gaan ook heel veel dieren aan dood. Ja. Dat is echt vreselijk. Maar allemaal mini-ecosystemen. Ja. Oké, okay, nou ja, wat dat betreft kan ik het wel... Ja, goed, dat lijkt wel op het web, want dat is natuurlijk ook wel... Daar ontstaan ook allemaal mini-ecosystemen die je niet had verwacht. Ja, dat. Ja. Het drijft naar plekken wat je ook niet van tevoren bedenkt. Het dingen ja. klonteren aan elkaar. Ja, het ligt overal. Van alles uit ontstaan wat allemaal niet... Het was bedoeld om document, wetenschappelijke documenten te delen met elkaar. Ja. Nou... Inmiddels iets meer dan dat, volgens mij. Ja, nogal meer ja, dan dat. Precies. Ja, En dat... Ja, ik vond dat wel interessant. Ik dacht dat... Ja, dat is het eigenlijk ook qua... Misschien qua... Kwaliteit ook. Veel dingen kom je ook. Een aantal dingen kom je misschien wel... Dagelijks jaren. Dat is dan wat mooie... Plastische sculptuur, die Ja weet ja, ja, ik zo ja. wat over goede. Ja. Je hebt ook goede producten van plastic. Ja, mooi, mooi gietertje ja. staat hier, ja, prachtig gietertje. Ja, ja. ja dat is misschien wel daar een voorbeeld van. Ja. Dit is dit, dit plastic, niet alle plastic is lelijk. Je hebt gewoon ook hele goede tijdplek, een goed materiaal. Het is niet zo, niet zo populair. Ja. Maar je hebt ook heel veel van die zakjes. Nou ja, en dat is natuurlijk het probleem. Maar is, dat geldt dus ook voor het web. Ja, nou ja, het was meer zo'n gedachtefluit die ik eigenlijk wel. Ja, maar ik vind hem wel interessant. interessant. Maar dan ik, denk, ik zie hem nog niet helemaal. Nou, omdat ik denk, over het algemeen, alles is zo lekker als een mandje op het, op het web. Mm -hmm. Het merendeel zit, uh, denk ik, als je het fysiek uit zou uh, tekenen met duct tape aan elkaar, volgens hmm. mij. Veel ja, producten, ja. veel dingen. Ja. Um, er zijn... Maar dat is eigenlijk ook alweer, vind ik... een hele leuke eigenschap van het web... dat het uh, zo ontzettend laagdrempelig is om er wat voor te maken. Ja, nee, dat, uh, het is niet per se... Um, ja, je brengt gelijk... Als, ja, die plastic soep is super negatief, dat klopt. Ja. Um, maar ik denk wel dat we misschien... Dat vind ik, en dat het een sluit het ander niet uit. Ja. Je kan nog steeds steeds makkelijker ook met goed materiaal iets maken. Ja, yeah. yeah. Je kan ook, uh, als je iets thuis maakt... ja, natuurlijk superhandig om vaak dingen met een ducttapeje te maken. En zelfs met ducttape kun je hele mooie dingen maken. Ja, yeah, kan ook, ja. Yeah. Dus, en dan kan je ook... Dus het gaat misschien ook een beetje van... oké, okay, iedereen kan makkelijk dingen opgooien... maar uh, misschien is het ook een beetje uit de kinderschoenen groeien of zo... Van, ...tijd dat je veel dingen gewoon... ...misschien net een paar stapjes verder over nagedacht moet worden. Ik ben het helemaal met je eens, hè? dat vind ik ook. Ja. Ik, ik vind het aan de ene kant... Ik, ...ik heb dat wel eens, dat noem ik dan... ...je hebt het klooien. Het is makkelijk om te klooien met het web. Om lekker dingen in elkaar te klooien. En dat is fantastisch. Ja, dat is een goede manier om in te stappen. Dus je hoeft niet een hele studie te hebben gedaan... ...om iets te kunnen maken voor het web. Ja. Um, maar daarna heb je een next level... zodra je begint te bouwen voor andere mensen, denk ik. Je nou, dat ja, ik denk dat gewoon... Zelfs, zelfs het klooien zou je eigenlijk al basisdingen... Um, al gaat het maar om privacy en veiligheid... of ja. reden waarom je dingen bouwt. Ja. Dat zit... Ik had een voorbeeld van... Uh, <laughs> op een gegeven moment... Ja, had ik uh, als je dan zo'n sportschool of zo'n sportding abonneer, abonneert, abon, ik heb heel vaak dat ik woorden niet uitgespreken... Ja, een abonnement neemt. Abonnement neemt of les neemt, had ik op een gegeven moment dan krijg je altijd zo'n inlog uh, dingetje, ja. toch? Omdat ze gegevens weet ik wat. En toen had ik op een gegeven moment van mijn uh, drie verschillende dingen die ik deed, schaatsen, dansen en pilates bij drie verschillende plekken. Dus drie van die inlogsysteempjes. En die genereren dan een wachtwoord voor je. En bij alle drie was het wachtwoord... Ja, rades. Welkom 01? Ja, nee, gewoon welkom. Welkom? Nee, nog eens 01. Dus het feit dat... En, dan en dat denk... mailen ze dan naar je? Um, ja, denk het ook nog zelfs. Jezus. <laughs> dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar volgens mij wel. Ja. En dus dat je dan op... op drie plekken welkom inschrijft. En dan staan wel je adresgegevens, je NOW-gegevens, yeah. vaak je rekeningnummer. Yeah. En dan kan je wel denken, nou ja, superhandig. Zij kunnen makkelijk accountjes maken. Jij kan makkelijk uh, inschrijven. En ja, ach, die vroeger stonden mijn gegevens ook bij in de telefoongids. Kon je ook van allerlei dingen opzoeken. Maar ja, dan toch denk ik, ja... Als, er nou gewoon, als je gewoon standaard net iets... Ook al is het maar één stapje. Dus zijn vaak maar kleine dingetjes die je extra kan doen. Ja. En ja, dit die is het zoveel beter maken. Opvallend ook drie dan die dat doen. dat is echt Ja, en toen een... had al, en we hadden we... Want een um, vriendinnetje die had dan toevallig... Ook, bij in ieder geval twee of drie had ze sport. Dus ze varieerde wel in wachtwoorden. Okay. <laughs> Jezus. Maar dat is dan waarschijnlijk. Nou, dat is één systeem wat gebouwd is. Wat ja, wat je waarschijnlijk is. goedkoop. Wat natuurlijk super handig is. Want zij. Nou ja, maar, maar dat zou je. Daar zou je nog over kunnen hebben. Moet daar geen wetgeving voor komen? Dat zou strafbaar moeten zijn. Ja, nou ja. En ik denk dat dat daarom is nu. Vind ik veel troep. Omdat het een ja. soort van. Um... Vrijplaats is... En ik, ben, ik ben helemaal niks tegen vrijplaats. Dat is ook wel fijn. Maar dat er gewoon een aantal basisdingen... gewoon zo niet goed zitten. Ja. En dat ik... Daarom ja. snap ik ook bijvoorbeeld totaal niet. Daar kan ik wel echt trouwens... woest om worden. <laughs> Zoals bedrijven als Capgemini en zo. Ja. De troep die... Dan weet je, dat zijn dan gerenommeerde groten met aanzien... En dan wat ze dan met zo'n ICT-project van de overheid doen, waar gewoon bakken, bakken met geld er toe gaan. En dat dan, um, dat hele, dat was goed met dat hele werk, ja, dat is nu afgeblazen, maar dat. Afgeblazen uit... na... tien jaar. En hoeveel miljoen? Ja, miljarden volgens mij. Dit is tachtig miljoen. En dan denk ik... Of zo, of zestig, zoiets, zestig of tachtig. Krankzinnig! En, ja, en, en, en tuurlijk, je kan grote ICT-projecten zijn moeilijk. En zeker bij... Ook, dus, tuurlijk, maar los daarvan. Dus, uh, er stond volgens mij een jaar geleden zo'n uh, hele analyse daarvan in de NSC. Of de Volkskrant. Dat dan superfiles. Die had dan een analyse gemaakt. Die zei, nou ja, binnen een jaar kunnen we dit zo omzetten. Maar dat het dan toch niet gedaan wordt. Omdat het zo... Weet je, er zit al zoveel geld in. Dus... Yeah. En dan toch twee jaar later. We, we, yeah. we, we hebben hier ook zo'n systeem, toch? SIS. Op dezelfde manier gedaan. Yeah. Door een incapabele ICT-reus gemaakt. Yeah. En geen enkel. Niet nagedacht over wat mensen ermee willen, maar gewoon alleen maar vanuit de databasebeheerder yeah. gedacht. Verschrikkelijk. Ja, en zelfs al die, die hele ICT-wereld is eigenlijk ook gewoon mensenhandel, hè? Dat, of ja, dat ik, gewoon uh, even uh, lekker ongeschermd. We hebben in. Nee, Oké, okay, dus ja, dat is wel een hele goeie. Dus je hebt aan de ene kant heb je, laten we zeggen, de, de amateurs die professional willen worden en die eigenlijk dingen beginnen te verkopen zonder dat ze er echt heel veel verstand van hebben. Die maken iets en denken, oh, dat kan ik wel verkopen. En die weten niet, er zitten security issues achter, er ja. zitten privacy issues. Die snappen de complexiteit niet. Dat is Eén ding, dat is een beetje onschuldig aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het ook weer een probleem natuurlijk. Uh, maar wat kleinschaliger. En dan heb je die hele grote ICT-reuzen die eigenlijk gewoon oplichters zijn. En waar nog nooit iemand voor in de gevangenis is gegaan. Wat ja. ik echt heel erg gek vind. Ja, en ik denk dat... Um... Ja, is dat... <hijen> Wat ik denk ik, net zoals wat je zegt, die kleine, dat is misschien kleinschalig. Maar het is eigenlijk ook weer grootschalig. Omdat het zoveel <kijkt> ja, ja, ja, Het zijn er zijn. zoveel. Maar het is, dat komt voort uit een soort van naïviteit. En misschien welwillendheid en onwetendheid. Ja. Maar bij de ICT-reuzen kan je dat niet zeggen. Nee, nee, nee. Maar bij die ICT. Ja, en ik denk volgens is mij. Is ja, en daar, ja, daar is het ook. Zij verdienen gewoon bakken met geld met onderhoudscontracten. Dus dan ja. is het natuurlijk fijn om. Veel onderhoud te moeten ja. doen. En gewoon maar een poppetje er weer bij zetten... om dat ja. contract door te laten Ja, En lopen. bovendien, dat, zijn, dat werkt ook nog eens... dat werkt echt heel cynisch. Dus dan wordt er een aanbesteding gedaan... waarin exact wordt beschreven wat er moet gebeuren. Ja. <tosses> dan gaan allemaal vanuit je het grote reuzen... gaan daarop... Uh, offereren. Dan gaan ze heel laag zitten in de prijs. Maar elk dingetje wat ook maar een klein beetje afwijkt... dat ja. kost meteen 100.000 euro. Ja. En dat is ontzettend cynisch. Het is echt verschrikkelijk. Ja, en sowieso ook er gewerkt wordt. Iedereen doet een mini één dingetje daarvan. Ja. Super geestdodend. Ja. Waarom? Ik denk dat dat ook niet bijdraagt aan... jee, we gaan een ICT-opleiding doen. Nee. Want... Nou ja, hele grote opleidingen zijn dat. Ja, omdat er, is veel, werk, er is ja. veel werk in Maar dat is nog te weinig. Omdat ik, ja. En... Maar goed, misschien heeft dat ook te maken met de kwaliteit van onderwijs. Hè? En daar zijn wij dan op zich natuurlijk mee bezig, toch? Denk ik. Ik in elk geval wel. Ik probeer in elk geval studenten op te leiden. Niet zozeer voor ICT-bedrijven, maar die... Als het gaat over digitaal design... Dat ze daar beter over nadenken dan de... ja. Yeah. Nou ja, dat doe ik. Ik geef natuurlijk designethiek en maatschappij en interactie. Dus dat zijn ook de vakken waar je uh, daarvoor opleidt. Ja. Um, maar wat ik. Um, dit ding is volgens mij veel groter dan. Tuurlijk, voor ontwerpers is het nog anders. Zij ontwerpen echt voor. En de ICT is misschien ook. Um, zij ontwerpen echt voor het werpen, voor, voor die richting. Of, dus dan is het zeker belangrijk dat ze daar bewust van zijn. En dat, ja. weet je, het is niet dat man die gewoon maar even alles in elkaar flanst... en denkt, hé, hey, dat is leuk, ik kan dit ook online zetten. Dit zijn, degene, dit zijn meer de professionals, hoop ja. je dan. Dat hoop je dan, hè? Ja, dat, die Er wordt illusie, ook toch wel illusie... heel, heel erg veel geflanst, hoor. Ja, dat weet ik ook, <laughs> maar dat weet ik zeker. Er wordt een boel geflanst ja. en gefaked. Ze zijn heel gedaan. goed in googlen. Ja, maar googlen is niks mis mee, hartstikke nee. goed. Ja. Um, maar... Ik heb nog wel de illusie <laughs> dat toch wel meer een deel van onze studenten... Oh, toch iets verder nadenken over of, dit soort dingen. Ja, dat dan gemiddelde. Volgens mij zijn we daar ook echt wel mee bezig. Ja, en ik weet, want ik geef dan derde jaar vak design-ethiek. Ja. En ik denk dat... Um, tuurlijk, je hebt er altijd een paar tussen zitten die dat ook nooit zullen doen. En ook nooit de noodzaak daarvan begrijpen. Moet design ethiek niet basis... Dat is, is dat een keuzevak? Ja, het is een uh, derdejaars keuzevak bij, uh, bij het semester Behavior Design. En Maatschappij en Interactie is een uh, verplicht vak in de P. Ah, oké, okay, oké. Okay. En die twee... Mag um... oh, ik, designethiek zit wel verweven in een aantal vakken. Ik, weet, ik behandel het ook wel. Tenminste, ik behandel bepaalde ethische zaken wel en ethische vragen. Ja, alleen wat, soms, wat ik soms lastig vind, um, om het dan weer ethiek te noemen. Of om, dat het, het is, natuurlijk is het wel een soort van ethiek, maar ethiek gaat ook heel erg over goed en fout. En uh, dat merk ik, want ik geef dan maatschappij in een interactie in het eerste jaar. En uh, die in het derde jaar. Ik vind daar een wezenlijk verschil tussen de studenten... en hun vatbaarheid voor de theorie okay. en het denken. Ja. Dat in het derde jaar heb je toch, denk ik... in ieder geval twee derde van een klas van dertig of zo... die in ieder geval aan het einde van die acht weken denkt... oh, ja... Ja, Interessant. Ja, ja. Of sommigen die al vanaf het begin denken, weet je, die gewoon klaar, ja. die de basisvaardigheden en die gewoon net iets doordenken en denken. Oh ja, wacht, misschien moeten we hier toch wat meer over nadenken. Okay. En weet je, dat soort dingen. Maar in de duizend? Um, nou, dan gaat het soms nog wel eens over een hoofd heen. Bij een aantal. Omdat um, ze gewoon nog heel veel basisdingen moeten leren. Ja, ja, ja. Dus het is wel, vind ik heel goed. Ik ben zeker dit jaar heel blij hoe het vak nu in elkaar zit. Omdat het, het heeft een hele mooie link heeft naar designethiek. Dus, dus dat is fijn. Ja. En dat je toch bij een heel aantal studenten in die les... ook al een soort van aha-moment ziet. Ja, ja dus is het de, dan is er gewoon nog veel minder context, toch? Ik heb het daar ook wel eens over gehad met, met Koop. Ook wel die... Kreeg dan ook tijdens zijn studie volgens mij allemaal van die ingewikkelde uh, ja. wetfilosofen in het eerste jaar en daar snapte hij geen reet van. En toen las hij in het derde jaar nog een keer dat dacht: Oh, bedoelde hij dit? Dus dat je, als je nog weinig hebt om het aan te ja. relateren, is het lastig om het te begrijpen. Ja, en soms, want dat weet ik zelf ook. Ik heb zelf, um, denk ik, tijdens mijn studie drie of vier keer. Uh, het Cyborg Manifest van Donna Haraway moeten lezen. En ik denk dat ik pas bij de vierde keer snapte... Okay. wat werkelijk haar intentie was van dat manifest. En was het toen nog nuttig, toen je dat gelezen? Had je er wat aan? Ja, het was okay, nuttiger okay. dan... Ja. Oké, okay, dus dat is wel de moeite waard. Dat is zeker de moeite waard. Daarom vind ik ook niet dat je... Ik vind het ook heel goed om het juist ook in... De P, dat soort dingen te geven. Maar yeah. dat je het gewoon... Maar dan moet je het dus gewoon herhalen. Ja, niet gewoon herhalen. Ik denk dat je moet <laughs> er wel over nadenken. Nou ja, okay, dat wat je het. aanbiedt. Want ja. ik denk het verschil bijvoorbeeld... Design ethiek in derde jaar. Daar halen we ook vier filosofische stromingen bij. Ja, ja dat, dat doe je in de P niet. En wat ik vind... fijn Nu hebben we heel duidelijk één thema gekozen. Namelijk die seductive interaction gedragsontwerpen. Dat is, omdat dat gewoon iets is... We hebben gedacht, ja, waar gaan die studenten mee te maken krijgen als ze klaar zijn? Dus dat het super toegepast is. Dat okay. is en dat... wat is dat dan, legt ze uit? Seductif. Nou, dat is eigenlijk uh, bijvoorbeeld wat ze leren... is de, die uh, beïnvloedingsprincipes van Kiel Dini. Dus die heeft er nu uh, zeven ondertussen, met waarde zes. Yeah. Um, die je kan inzetten, komt vanuit de marketing. maar wordt nu op het web wordt het overal ingezet... Yeah. om dus eigenlijk alleen maar voor te zorgen dat mensen... Langer blijven klikken, meer kopen, gewoon aandacht houden. En hoe, wat, wat doen we daarmee? Want is dat iets wat, we, wat, wat, wat, wat de wereld beter maakt? Wat de kwaliteit van leven verbetert van mensen? Nou, ik denk, nou, onze centrale uh, vraag bij het maatschappij en interactie... is ook, waar ligt de grens tussen uh, helpen, uh, verbeteren... makkelijker maken, verleiden, misleiden... Yeah, yeah. Dat is eigenlijk okay. de vraag. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, dan, dan snap ik hoe dat... Dus ja. het hele vak gaat om ja, een, een grens. Waar leg je de grens of zo? Ja, en ik denk niet, er is niet een grens te leggen. Het is gewoon één soort van grijs tonen gebied. Ja, is dat zo? Ik weet het eigenlijk niet. Zijn er, kan je daar niet een standpunt over innemen? Ja, nee, maar dat is niet zo. Je kan er wel een standpunt over innemen. Maar ik denk dat waar die grens precies ligt, is best wel contextgevoelig. Zeker. Maar dus dat is dat... het grijze gebied. Maar ja. het is wel zeker, kun je daar een standpunt in nemen. En ik... En dat, um... Maar ik vind ook dat studenten hun eigen positie daarin ook moeten kunnen ontdekken. Ja. En moeten kunnen vinden. En daarom beginnen we bijvoorbeeld met het vak, beginnen we juist heel erg met al die principes en ontwerppatronen die er eigenlijk er juist voor zorgen dat je mensen verleidt. Dan vinden ze het eerst super tof. Want ja. Dan denken ze: oh, dat is vet, want dat kunnen we ook allemaal gebruiken. En dat vind ik ook goed. Je moet ook eerst het kunnen zien voordat je ook nog de volgende stap kan maken, namelijk er kritisch over nadenken. Ja. En als je het ene al absoluut blanco voor bent. Want ja. dat is. Ze moeten dan één website kiezen, die, het liefste die ze zoveel mogelijk gebruiken. En die moeten ze dan gaan analyseren. Moeten ze gaan gewoon twee flows doorlopen waarvan ze, die ze vaak doen. Ja. Bijvoorbeeld een uh, YouTube-filmpje uh, uploaden of zo. Of uh, Facebook een uh, ja, ja, ja. berichtje achterlaten. Gewoon stap voor stap, wat zie je allemaal op het scherm? En dan moeten ze die principes en die patterns en al die dingen... Dan moeten ze kijken welke ze terugzien. Ja, ja, ja. En ik weet de eerste les wanneer ze moeten kiezen... zeggen ze altijd, ja, is mijn website wel goed genoeg? Uh, denkt u dat hier wel die dingen in zitten? ja, ja. ja, ja. Ik zeg nou... Zeker, als het wat grotere <laughs> dingen zijn dan... Het zit gewoon in... Elke, elke website heeft het. Ja, dus ja. zeker ook voetbalshopnederland.nl ja, ja. Als het een webshop is, dan al helemaal. Als het ja. social media is, helemaal. Ja. <laughs> maar het grappige is dat ze denken... Nou, nee, die van mij zal wel niks zitten. Nee, nee, nee. Ja. En dan gaan ze het analyseren... En dan is het ineens shit. Het zit gewoon echt ja. overal. Ja. En... en die bewustwording zou dat niet eigenlijk iets moeten zijn... wat hoort bij algemene digital literacy? Dus dat, dat, dat niet alleen onze studenten dit zouden moeten weten... maar iedereen die eigenlijk het web gebruikt. Ja, ik vind het ook belachelijk... dat, dat, dat dit niet op bijvoorbeeld een middelbare school gegeven wordt. Ja. Ik vind het ook belachelijk, net zoals net... waar we het net over hadden met die, al die ICT-projecten. Ik vind het echt belachelijk dat... Een, um, in het basisschoolonderwijs nog niet eens... een wezenlijk nadenken over hoe ga je met techniek om... en dan bedoel ik nog niet eens... we gaan achter een scherm leren programmeren, helemaal niet. Omdat dat was volgens mij ook ooit een argument van de minister... ja, de taal kan volgend jaar weer veranderd zijn... want het populair is, daar, daar gaat het niet om... Het gaat gewoon om de manier van denken. Dat je weet hoe een computer denkt. Mm -hmm. En dat kan je voor kinderen superleuk ah, leren. Daar heb je tegenwoordig ook veel, heel veel leuke spelletjes, dingetjes voor. Er wordt wel wat gedaan. Ik heb, ik heb wel ze doen. Maar dat gebeurt en ook voor bij de school van mijn dochtertje. Twee keer per jaar of zo. Ja, maar dat is ja. waarschijnlijk een uh, Amsterdamse redelijk witte... Uh, speciaal soort onderwijsschool... Met actieve ja, er zijn Er zijn ook wel andere initiatieven om het juist ook in... Ik weet dat Q42, die doet regelmatig juist in andere buurten... Ja. doen ze dit soort... Maar uh, zij geven toch ook nog best wel echt... Dat weet ik niet zeker hoor. Programmeren, echt achter een computer zitten. Ja, ja, en spelletjes dat ze... maken, dat ja. is wel een beetje... Dat, maar dat is ook een beetje wel leren hoe een computer denkt natuurlijk. Nou, ik denk dat... daar ook wel weer een... Um, dat vind ik het leuke aan die New Tech Kids wat nu in, uh, van uh, in Amsterdam. Okay. Die na schoolse activiteiten. Yeah. Die leren juist ook heel erg computational thinking voor kinderen. Juist zonder scherm. Yeah, yeah, yeah. Omdat ik denk dat het... En eigenlijk ook een bepaalde vorm van wiskundig denken. Ofzo. Ik denk dat dat veel... Dat ligt ten grondslag aan alles. En natuurlijk, kun je... ja, ja, maar tegenwoordig ook weer nee. Want als je kijkt naar machine learning... dat werkt weer wezenlijk anders... dan computational thinking... dan het ouderwetse... if-else statements en loopjes. De machine learning... is juist er ook op uit... om te ontdekken en om... Ja, maar dat, dat sluit elkaar niet uit. Ik denk dat je die twee... dat je juist door al ontdekkende... spelende wijs... kun je ook op verschillende manieren leren... over technologie, over... over... Onze, we hebben een technologische samenleving. Ja. Maar we leiden onze kinderen daar ja. totaal niet voor. Maar goed, voor. aan de andere kant, oké, okay, ze leren te denken als een computer. Ik zelf heb dat altijd een beetje een omgekeerde wereld gevonden. Ik vind dat we computers moeten leren om te denken als mensen. In plaats van dat wij ons gaan aanpassen aan de computer, laat de computer zich maar aanpassen aan ons. Ja, maar dat is niet, dat, dat sluit elkaar niet uit. En ik denk, wij leren nadenken, ik denk dat we heel veel. Ik denk dat je niet doorhebt in hoeveel manieren je ook al soms zo denkt. al Als je spelletje speelt of als je al... Maar ik denk dat die dingen die je noemt... Hè, over het uh, beïnvloeden van het gedrag van mensen... dus dat, dat mensen onbewust... en dat is natuurlijk reclame, dat is niet alleen maar online... maar dat is ook gewoon al die abris, tv-reclame... werkt allemaal op zo'n soort manier plaatsing ja. van producten in supermarkten. Tuurlijk, het komt uit die hoek. Allemaal, is allemaal sales, de, de autoverkopers. En ja. dat is, denk ik, die skill. Zou dat niet een basic skill van iedereen moeten zijn... dat ze daar doorheen kunnen prikken en dat je dat meer bewust doet? Oh ja. Ja, beide, denk ik. En ik denk, maar dat is misschien... Uh, uh, Mietje van middelbare school? Ja, ik weet het eigenlijk ook niet, maar... Tuurlijk tuurlijk zou dat fijn zijn als je, dat, als je daar doorheen kan prikken. Maar en De kans is alsnog klein dat je misschien je gedrag erop gaat veranderen. Maar je hebt het wel door. Ja, en bewustwording. Hè, van dat je bewust bent dat er nou ja, verslavingstechnieken worden toegepast in games. En in uh, hoe uh, die smartphones werken. Dat dat letterlijk verslavend werkt als je daar bewust van bent... dan kan je daar proberen mee om te gaan. Ja. Nou ja, en ik, ik denk dat... daarom vind ik het juist belangrijk... om wel ook een soort van... Um, basis... ja... technologische opleiding in ieder geval... Opleid, idee dat, dat je weet als mens... inderdaad hoe systemen werken. Ik denk dat dat inherent is aan hoe onze samenleving in elkaar ja. zit. Ja. En dit is ook een systeem. Ja. Door hebben dat bepaalde technieken gebruikt worden... of dat bepaalde patterns in zitten of zo. Tuurlijk, dat is iets wat je graag zou willen... dat iedereen zou, in ieder geval een basis van zou weten. Net zoals dat ja. je ook een basis Frans krijgt. Dus je kan niet Frans praten, maar je kan in ieder geval in het Frans zeggen dat je niet Frans praat. Het ja, dus ja, zo ver ja. gaat mij ja. Frans. Ja. <laughs> en de menukaart een beetje lezen... en dan afvragen wat het is. Ja, ja. zoiets of zo. Ja. En dat, dat is natuurlijk ook als jij... namelijk, want Ik denk dat daarom ook veel mensen zo angstig zijn... voor technologie of dat soort dingen. Omdat het is net zoals dat je op vakantie gaat... en je, je spreekt de taal niet... dan worden mensen ook wat paniekeriger... of wat okay, boos ja. of wat angstig. Omdat ze het gewoon niet... Snap, het is één black box. En dat ja. vind ik best kwalijk, dat. Voor veel mensen, niet voor iedereen, hè, dat is, maar voor veel mensen is het gewoon een black box. Ja. ja. En. Ja, terwijl het wel in alles zit. Ja. Dus daarom kun je net zo even teruggaan naar van. Ja, je moet, de computer moet zoals ons leren denken. Ja, ik vind het. Wij denken voor een groot gedeelte ook best wel in stapjes of in dingetjes. Of in, je hebt heel veel mensen die zijn super systematisch in dingen. Dus ja. het is ook... En daarnaast, computer, dat vind ik met die... Dat, ja, Nu ga ik misschien van de haak op... die hele AI ook. <laughs> ik ook van, ja... Stel het bla bla. Ja, ja? Nou ja, intelligentie. We weten nog niet eens wat intelligentie is. Ja, oké, okay, ja, tuurlijk. En, de, de, en, en de woord, dan... ik vind dus ook Machine learning vind ik een veel betere... Artificial intelligence is zo'n opgeblazen term. Ja, ik, ik, ik, ik merk dus tegenwoordig dat, als ik, al, dat ik daar een beetje jeuk van... en dat ik dan ook al uit-tune. Ja, ja, ik denk, uh... ja... Ik heb me er laatst een beetje in verdiept... en ik vond het eigenlijk allemaal nog wel wat tegenvallen. Tuurlijk valt het tegen, ja. want het slaat gewoon... We weten nog niet eens hoe de mens werkt. En hoe nee, de okay, mens maar werkt. kijk, maar dat is ook... Ik denk dat zodra je het gaat vergelijken met menselijk of zelfs dierlijk brein... dan, dan houdt het wat mij betreft al op. Want daar gaat het helemaal niet over. Nee, en daarnaast... Ja, daar gaat het niet over. Nee, nee. dat is ook helemaal niet... Dat is, dat is wat waar filosofen het over hebben over de toekomst. Ja, bla, bla, bla. Het gaat helemaal niet gebeuren. Nee. Nee. Of in elk geval nog lang niet. Nee, nog lang niet. En ik vind... Uh... En bovendien hebben we daar ook invloed op, We kunnen ook zeggen, waarom zouden we dat moeten willen? Dat willen ja, we dat niet. Ja, dat is anders. Maar ik denk, kijk, dat is ook... Als het kan, dan gebeurt het. Dat is ook zoiets. Okay, nou ja, dat is ook niet zo. Nee, dat is niet zo. Kun je ja. toch altijd nog zeggen als uh, samenleving? Nou, dat willen we helemaal niet. Ja, dus maar er zal het altijd niet? iemand zijn die zegt, nou, dan doen we het toch. Dat durf ik te... Dat is, je hebt toch ook ja, DNA manipuleren, dat willen we niet als samenleving. Nou ja, en volgens mij, waar is het in Malta? Of, uh, Cyprus nou ja, of zo'n eiland, okay, daar sommige... kan je even kiezen of je een jongetje of een meisje krijgt. Ja, maar in sommige samenlevingen zeggen we... Oké, okay, het is oké okay dat iedereen uh, guns heeft. Maar in andere zeggen we, nou, dat is niet oké. Okay. Dus ja, daar kan je best wel invloed op uitoefenen. Ja, tuurlijk, je kan er wel invloed op uitoefenen. Maar ik denk dat je... Uh, dat vind, ik het belang dat, dat, dat vind ik het belangrijkste ook. van uh, Hoe ga je ermee om? Ja. Daar moet je basisbegrip ja, hebben. Ja. Voor, naar mijn inzien. Hoe ja, bepaalde het, dingen werken? Nee, en machine denk, learning is helemaal niet... Dat, er zitten gewoon superhandige dingen in... die we nu nog niet kunnen. En uh, ja, zo moet je dat ook gewoon zien. Het is een tool die we kunnen gebruiken... om dingen te doen die we nu nog niet kunnen. Daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar het is ook nee. niet iets wat alles over gaat nemen. Nee. Nee. Maar zo reageren veel mensen er wel op. Ja. Van oh, de robots komen onze ja. banen overnemen. Ja, ja, ja. En dat vind ik soms wel kwalijk. Dat die angst komt daar ook uit, onwetend, komt uit ja. ontweten, ont, onwetendheid. Ja. En Zeker. daarvan zou je, dat, daar kan je wel iets daar kan je iets heel directs aan doen. doen je kan ook, gewoon. Als docenten. Ja, maar wij zitten al in een superbubbel. Ja. Wij zitten al in Amsterdam eh, op een hoogschool, uh, al in het vakgebied. Natuurlijk ja. zorgen wij ervoor dat we hopelijk studenten opleveren... die ja. daar bewust voor gaan ontwerpen. Ja. Maar die, ja, die illusie hebben we nog steeds. Ja, dat ja. klopt. Dus... Maar het, het klinkt allemaal redelijk... Best wel, eigenlijk best wel pessimistisch allemaal wat we tot nu toe hebben gezegd. We hebben gezegd dat web is plastic, soep. Uh, <laughs> ja. de, het maar is dat erg? <laughs> Ik ben een heel nee, optimistisch nee, maar, persoon. Het, ja, precies. Nee, maar dat geeft helemaal niks. want omdat Ik heb ook een, een klein stukje van jouw masterthesis gelezen. Oh. En volgens mij, als ik het goed begrijp... ging het erover dat er werd gezegd... er was iemand die zei... Uh, het feit dat we altijd connected zijn... en dat we met apparaatjes rondlopen... dat zorgt ervoor dat we minder contact hebben met de echte wereld. Als ja. ik het goed begrijp, zei jij... Maar dat is toch helemaal niet erg? Er zijn ook juist, dat geeft ook allemaal nieuwe kwaliteiten. Ja, ja. Klopt dat? Da ja, dat klopt. Oh, dat... Yes. Ja, dat was een hele fascinerende titel ook. Ja, ja dat was een uh, reactie op... Ik ben al zo slecht met name, Erik Kluijten. Kluijten. Erik ja. heet hij volgens mij... En um, die had inderdaad bij uh, Sonic X had toen, was toen het thema uh, Poetics of Hybrid Space. En dat ging, was een verwijzing naar een Frans filosoof. Ik weet nooit hoe je zijn naam. Basela. Ik weet nooit hoe je zijn naam iets spreekt. Maar die had in de jaren zestig geschreven over de Poetics of Space. En toen hadden ze van gemaakt Poetics of Hybrid Space. Okay. Want dat was toen in een hybride ruimte. Ja. Yeah. Um, en dat is dan de ruimte... die zowel fysiek is als digitaal. Nou, het is, de ruimte, dus die, het is heel dat grappig. Dat het elkaar van invloed is. Het is eigenlijk heel grappig, want het is... daar heb ik ook nog een hoofdstuk aan gewijd... wat is dan de hybride ruimte? Zo, hoe gaat het dan? Hè? Moet je eerst alles definiëren. Maar je hebt dan virtual space... augmented space, dus dat zie je nu heel erg... dat iedereen denkt, oh, ineens is VR... virtual reality weer helemaal in. Ja. Yeah. Um, toen de tijd was augmented reality, en toen de tijd is dus tien jaar geleden of zo, was ja. augmented reality, kwam toen wat meer in. Ja. En wat toen vooral in combinatie met uh, locatiegebaseerde dingen. Want Precies, werd... dat was toen allemaal nieuw. Ja, toen was Layer er en die had dan, ja. kon je op locatie een laagje eroverheen. Ja, de iPhone toen... was net nieuw, tien jaar geleden. Uh, was... ja. ja In ieder geval, dat was toen kon je ineens makkelijk met GPS dingetjes aangeven. Zo had ja. je ook Foursquare en al die... Kijk, is iets minder dan tien jaar geleden is dat, maar goed, ja. Ja, ja. maar dat het echt lekker in gebruik ja. werkt. Ja. En, en vooral, dat was volgens mij het belangrijkste van al die ja. dingen... dat je de data goedkoper werd om die dingen te gebruiken... Ja. Um, dus toen had je, inderdaad, je had al dat term augmented reality, augmented en dan virtual. Maar ja, dan had je natuurlijk weer hybrid. En daar was de combinatie van, ik weet, dat is ook zo'n artikel van uh, Sousa de Silva of zoiets. Dat juiste juist de combinatie met social erbij ook. Okay. Dus de hybride ruimte is ah, waar ja. je een geaugmenteerde virtual <kuggen> reality in gecombineerd hebt met de fysieke ruimte en nog in sociaal in contact zit ja. ja. Dat was toen de definitie van hybride ruimte. Maar ja, daar kun je heel veel nieuwe woorden weer voor verzinnen. En eigenlijk was een van de kritiekpunten daarop, dus dat we ons dus geen contact meer hebben met de realiteit of zo, met de wereld. Met de ja, echte het ging wereld. om de, de poëtische invulling van de ruimte. Dus dat je. Um, en daarbij staat het ook inderdaad, je bent niet meer in, je bent een, dat zie dat, dat, je, ja, dat wordt ook vaak gezegd, dus je bent een bubbeltje, een privébubbeltje in de fysieke ruimte. Ja. Dus je zet je koptelefoon op en dan ben jij in je privébubbel. Je zit je. Zit... Maar wat dus ook met hybride ruimte was... je zit in een privébubbel privé in een fysieke openbare ruimte... maar dan wel weer in een andere openbare ruimte. Bijvoorbeeld je zit op Facebook. Of... Ja. Dus je zit publiek, privé, publiek. Ja. Ja, dus en... het idee dat... Ik weet nog wel, toen ik net ging twitteren... toen had ik ineens weer contact met mensen... waar ik anders geen contact meer mee zou hebben. Ja, dat soort dingen waren toen, uh, werd, dat was toen in. Dat het dan ook, om daarover te schrijven en over ja. na te denken. Ja. En dat kwam gewoon door wat op dat moment opkwam. Dus nu zou bijvoorbeeld zo'n zo Pokémon Go van vorig jaar... dat past ook in die lijn. En ik, ik, ik keek gisteren die tegenlicht over Guerrilla Games... en dan zei die man, wat is dan de toekomst? De toekomst is dan weer dat we de games naar de straat verplaatsen... in de openbare ruimte... Dat wordt dan nog elke tien jaar weer gezegd. Oh, dus ja, dat, ja, ja, was, ja, ja. dat komt ja, ja. nu weer terug. Ja, ja, net zoals... Maar wat, even, ja. ik ben nog steeds meer bij mijn. Waar dat stuk inderdaad over ging, hij riep ook mensen op van hé, hey, uh, bewijs ook dat het anders is. En ik dacht, ik wil gewoon laten zien. Want ik ben niet. Het is pessimistisch, maar ik ben niet per se um, tegen dingen. Daarom zei ik ook, vind ik soms ethiek lastig, omdat het soms zo'n tweedeling is. Mm -hmm. daarom, en dan om nog een linkje te maken, daarom. Was het Cyborg Manifest de vierde keer een euforisch uh, aha-moment? Okay. Omdat het gaat niet om een tweedeling, goed of kwaad, of goed of fout, natuurtechniek, te, daar gaat het niet om. Het, het, het zijn geen tweedelingen. En wat um, wilde ik ook met die masterscriptie Ging dus juist over hoe kun je. kan. Zo'n mobiele toepassing, app, whatever. Uh, juist ervoor zorgen dat het verrijkt. Dat, het, dat, dat je een poëtische ervaring uh -huh. hebt. En toen had ik dus inderdaad drie. Dus ik wilde ook dat de interactie uh, ook echt fysiek gebaseerd was. Dus ik had drie cases gevonden met audiowandelingen. Wel dus met scherm weg. Omdat ik audio. Ja, dan heb je al een andere laag over de stad heen. Ja. En uh, waar dus ook de interactie echt ging met lopen. Ja. Dus dat doordat je loopt en zo'n ding op hebt, dat je daardoor um, toch, ook al ben je in je eigen privébubbel, dat toch de fysieke ruimte waar je in bent, dat daar weer een nieuwe verbeelding in komt. Oké, okay, ja. En net zoals dat je som, in sommige steden kom je... en dat had ik de eerste keer in Berlijn en Rome ook. Daar kom je en daar voel je gewoon de geschiedenis. Okay. En, dat er zo, en dat is er eigenlijk ook al... daarom ze, het is ook zo'n mooi artikel, vond ik dat van... alles is al virtueel al geweest. Van, daarom is het, ook, het is geen tweedeling. wat is echt en wat is virtueel, wat is mm -hmm. nep. Mm -hmm. de, heel, ons hele leven is al voor veel dingen virtueel. Omdat er zit gewoon onze geschiedenis op je hebt... Als jij door de stad loopt, weet je, oh ja, hier heb ik ooit nog een keer met een scharrel staan zoenen. Ja, hier ja, ben ja. ik een keer in de gracht gevallen. Of hier ben, weet je, ja, je hebt daar allemaal, al die herinneringen leggen ook al een laag op de fysieke ruimte. Ja. die alleen voor jouw privébubbeltje zijn. En eigenlijk dat digitale kan er wat aan toevoegen. Ja, en tussen ja. toen had ik drie, drie verschillende locatiegebaseerde audiowandelingen uh, geanalyseerd. geanalyseerd. Nu was het de grootste grap eigenlijk. Dat juist een van tien jaar eerder, met, op, dat moest nog een PDA. Ja, ja, ja. Dat, die vind ik tot nu toe echt de beste ever. Oké. Okay. Maar die is dus, die kon alleen op een. Uh, op een palm ding. Uh, op een bepaalde. Ja, ja. ja. En dat vind ik grappig, want dat zou nu, zou je, zou je eigenlijk die. op je appje of zo willen. Maar dat heb ik eigenlijk nog niet. Uh, teruggezien. En wat die heel goed deed, namelijk. Um, was dat die, ja, het verhaal was gewoon heel goed En die combineerde heel goed locatie met het verhaal. Want dat is best lastig natuurlijk. Want wat je heel vaak krijgt is dat je gewoon een route moet rondlopen. Moet lopen. Je moet van A naar B. Mm -hmm. En dan ben je weer op dat plekje en dan gaat daar dat muziekje spelen. Want ja. dan weet hij dat je daar bent. Ja. En uh, bij die oude versie op die PDA kon je gewoon in die wijk best wel vrij rondlopen. Oké. Okay. Dan hij had al dan wel een kaartje waar een paar punten stonden, waar, of waar punten stonden met specifieke dingen. En het verhaal was, um, het was namelijk in de Transvaalwijk in Den Haag. Dat is niet zo'n goede wijk. Yeah. Een wijk waar ik normaal niet langer dan tien minuten op de tram zou wachten. Yeah. Toen, in ieder geval toen de tijd niet. Ik weet niet hoe het nu is, ik kom daar eigenlijk nooit, alleen toen die keer. Maar toen dacht ik, ja nee, ik zou hier niet uh, denken, ik ga hier even... Lekker wandelen. Lekker anderhalf uur in de wijk uh, vertoeven. Maar zij hadden dus een verhaal gemaakt van een jongen. Dus ze hadden een schrijver ook gemaakt, die woonde in die wijk. Die wilde ook schrijver worden. Die was bezig met een pub boek publiceren. Die was even verliefd op de vrouw van de uitgeverij. Dus er zat gewoon een heel à la roman, een heel mooi... Mooi, was dat gewoon een verhaal in ja. wat intrigerend was. En dat boek wat hij ging schreef, schrijven, ging over zijn wijk. Ja. Waardoor heel goed die omgeving ook geïntegreerd werd in die ervaring. Omdat op sommige punten kwam je dan langs... Die personages in het boek waren dus ook mensen die daar echt woonden. En dat waren dus ook mensen waar je dan voor de deur stond. Of waar je dan even ging zitten. Of waar je dan... Ja. En tevens was het gecombineerd met gewoon van praktische dingen... grappige weetjes in de wijk. Okay. Ziet, bijvoorbeeld, er waren twee slagers, een islamitische en de Nederlandse slager. Dat hij ook zei, ja, het ziet er heel gezellig uit. Twee slagers ja. naast elkaar. Maar toen zei ja, maar kijk eens in, de, in het raam, in de etalage. De Nederlandse slager heeft al zijn varkensvlees... aan de kant van de islamitische slager gezet. Dus er zaten ook allemaal van dat soort kleine dingetjes van de wijk in. Ja, ja, ja. Plus de verhalen over die uh, mensen die in de wijk wonen, verschillende. Plus zijn eigen ja, romanverhaal. Oké, okay, ja, dat klinkt wel eens een superleuke toast. En dat was super... Ik heb denk ik daar uiteindelijk wel anderhalf uur rondgezworven. Ja. Omdat zij had, hij had een best wel slim um, ding tussen. Want als je namelijk... Soms moest je best wel... Je kon namelijk best wel vrij rondlopen... We hadden toch op één meer getimed, dat die tussenstukjes... van zijn eigen verhaal, die bleven gewoon doorgaan. Dus ze zetten gewoon net een aantal stukjes ertussen... Ja. waardoor het verhaal continu bleef. Ja, maar waardoor je wel die wijk, die plek nog meer ging leven. Ik heb het daar met uh, Sjoerd Linders, hij ontwerpt de stoplichten, simpel gezegd... de verkeersreglementen in Amsterdam. Daar heb ik het ook wel over gehad, over... Daar hadden we, tenminste iets vergelijkbaars. Hij, ik vroeg aan hem, vinden mensen wachten op stoplichten eigenlijk wel erg? Want ze zijn alleen maar bezig met het zo snel mogelijk ja. te laten gaan. Dus hij had daar ook wel eens over nagedacht om de stoplichten moppen te laten vertellen. <lacht> of verhalen. Ja. Maar wat daar lastig aan is, is soms duurt het langer, soms duurt het korter. Ja. Dus dan moet je variabele moppen hebben die uitgerekt of korter gemaakt kunnen worden. Want je wil ja. natuurlijk het einde wel horen. Ja. ja. Of, of misschien moet je daarvoor winnen... een volgende stoplicht. Ja, ja. <lacht> oh ja. Ja. Om ja, ja. de clue. Ja. De We gaan ja. mensen ineens allemaal stoppen bij stoplicht... terwijl ja. die op groen staat. en ze het verhaal <lacht> willen horen. Ja, maar ja. Dat, dat... ja, Ik vond dat bij, uh, bij... Wat ik nog weet... van toen ik die scripties schreef... Daar, daar ging het dus ja. om. Hoe kun je juist... En dat vind ik ook belangrijk. Daarom zeg ik dat misschien dan mijn troep is. Omdat ik denk dat dat wezenlijk iets toevoegen aan... Ja, maar ik moet zeggen, dat, gek genoeg... Dat ik had... Nou, nee, ik was redelijk... Ik vond... Uh, Pokémon GO vond ik hilarisch. Want ineens deed iedereen het. En er ja. waren allemaal studenten die zaten de hele nacht door te Pokémon Go. Ik vond het hilarisch. Nou, mijn dochtertje deed het ook... Ik was laatst in, uh, in Arnhem uh, uh, op bezoek bij mijn zwager. En uh, dan ga ik altijd met mijn dochtertje wandelen. Dat is een beetje saai. Ja. En dan, uh, toen liepen we daar door die buurt. En toen zat ik met haar. Vorig jaar waren hier toch allemaal beestjes. Maar wat waren dat nou voor beestjes? <laughs> Toen doe ik hier allemaal beestjes rond. <laughs> en dat was Pokémon Go. Dus dat was, dat was gewoon een herinnering geworden. Ja. Dat was echt geworden. Ik vond het zo gaaf. Ja, maar dat is... En, en dat vind ik dat, dat, dat vind ik wel interessante dingen, ja. Dat ja. je gewoon... Uh, maar het is ook... Um, ja. Ja, dus daar ging inderdaad mijn scriptie over. Oké. Okay. Ja, gaaf, <laughs> ja ik weet eigenlijk niet meer wat ik... Uh, ja, het is een hele. Ik vond, maar, ik vond maar, het zo. Nou, nee, ik vind het sowieso altijd wel interessant. Er wordt heel negatief gedaan over technologie. Of, of niet alleen maar, maar best veel. Maar het heeft ook absoluut voordelen. Het voegt ook af, ab, absoluut wat toe. Ja, maar en ik denk dat is misschien wat ik ook wil zeggen. Oh, je, je zei dat het wat pessimistisch is, maar het is meer pessimistisch naar een, een samenleving of een die niet verzorgt dat ze. De handvatten hebben om met technologie om te gaan. Ik ben okay. niet. Daar, dat, daar ging die scriptie eigenlijk ook over van hoe, hoe verhouden we ons tot de technologie. Okay. Het medieert onze ervaringen. We zijn mens door de technologie. Mm -hmm. um, daarom vind ik Peter Paul Verbeek ook een fijne persoon qua gedachtegoed. Omdat hij ook zegt van ja, het gaat er niet. Die zegt ook van ja, het gaat hoe dan ook wel gebeuren. Het belangrijkste is dat we ons gaan afvragen hoe gaan we ermee om? Ja, ja. Hoe kunnen we ja. ermee omgaan? Tot, tot. En hebben we inderdaad weten we de basistools, weten we ja. hoe een hamer werkt, weten we. En dat stukje wordt niet geleerd. En ja, daar ben ik misschien pessimistisch over. Omdat omdat dat niet geleerd wordt, worden we zo negatief erover. Ja. Okay, daar... Of we slaan juist door: Van, het is zo extreem, ja. uh, fantastisch. Het gaat de wereld veranderen. En... Ja, ja, ja. Maar het is te gek als je weet hoe je ermee om moet gaan en als het niet in de verkeerde handen valt. En dat, maar op nou, zich ja. hebben we daar invloed op als docenten. Maar jij zegt al, dat is wel een heel klein niche-bubbeltje... waar wij die invloed hebben. Nou ja, wij hebben invloed op onze studenten... die inderdaad uiteindelijk die dingen gaan maken. Dus als wij in ieder geval als CMD Amsterdam... of als CMD Nederland, weet ik veel wat... ervoor zorgen dat wij in ieder geval mensen afleveren... die dat goed gaan maken. Ja, ja dat is fijn. Ja, dat is ook interessant. Alleen wat, wat ik daar een probleem van zie... Want dat, ik ben ook een onwijs idealist die het idee heeft dat okay, ik ga mensen afleveren die het veel beter snappen. Dat, dat was echt de drive om hier te komen werken. Het probleem is alleen, als management en seniors het niet snappen, dan gaat het niet veranderen. Dus daar zit ik ook aan te denken. Hoe kunnen wij misschien als CMD of als weet ik veel, als een andere organisatie, hoe kunnen we daar invloed op uitoefenen. Zeggen dat, dat het vanuit juist. Nou, wat ik. Um, ik vind daarom wat Tristan Harris nu doet wel heel um, interessant. Wat doet hij? Hij is ja, ik denk dat je, hij, heeft, hij is van dat, die Google Ethicus, die nu oh, ja. daar ja, weg ja, ja, is gegaan, ja. die heeft dat artikel geschreven over Time Well Spent. Ja. En die heeft die hijjacks en die is nu zo'n heel manifest van eigenlijk een soort van keurmerk. Of. In ieder geval om als ontwerpers een standpunt in te nemen. En tools eigenlijk op te schrijven van hoe we dat kunnen doen. Yeah. Want dat vind ik een beetje, wat ik eigenlijk net misschien ook al probeerde, zeg maar nog niet. Is het, wat ik het lastige vind, is dat het heel snel dit is goed of dit is slecht. De, de kwade handen of weet ik veel wat. Maar daar zit het vaak niet in. Het zit hem voor mijn gevoel eerder vaak in de... Uh, Vaak zijn het eigenlijk al micro-interacties, micro-minikeuzetjes, die een wezenlijk groot verschil kunnen uitmaken. Mm. Of het verschil tussen opt-in of opt-out, ja, bepaalde ja, dingen. Ja, ja, ja. Wat is het? Het is één vinkje. vinkje. Maar het is een wezenlijk verschil tussen hoe jij naar je uh, gebruiker toe bent of hoe jij bepaalde waarden handhaaft. Ja. Maar goed, maar dat vind ik zo'n voorbeeld van: hè, wij leveren juniors af die dit weten, als het goed is. Zullen zij dat vind je niet zetten of wel? Zullen ze de goede keuze maken? Alleen op senior niveau wordt gezegd: nee, dat vind je moet aan. Ja, omdat zij met een heel ander doel dingen maken. Ja, die hebben korte termijn uh, uh, doelen te bereiken of uh, ja, je... stakeholders blij te houden. Uh, Daarom, daarom was ik, zeg, zei ik, we hebben stroop omdat het merendeel wordt gemaakt vanuit meer aandacht. We willen vooral dat je zo lang mogelijk ons product gebruikt. Ja. Of vooral wat uiteindelijk geld voor die ja. seniors is. Of ja. uiteindelijk uh, gewoon meer verkopen. Ja, dat en vind ik ook... zo mooi. Als ze poot, heeft zo'n... Met, uh, met de familie van Fonk, heeft ze ooit een app gemaakt... En de bedoeling is dat je de app niet gebruikt. Ja. Dat is, dat is het doel van de app. Maar ja, dat het gaat is wat... over de kwaliteit van het leven. Ja, en dat, is, dat vind ik het mooie wat die twist Want die zegt ook deze twee punten eigenlijk. Dat heb ik ja. van hem. Um, en hij heeft nu heel mooi ook drie van die superkorte. die laat ik dan ook studenten in de P zien. En zij herkennen sowieso zijn verhaal rondom dat Time Well Spent. Als je dat filmpje laat zien. Wat er eigenlijk mis is in dat ontwerp voor het web... dan zie je al die studenten die kijken daarnaar... en die zien gewoon hunzelf en de frustraties van hun eigen leven. Ja, ja. Dat gaat erom van nog een, nog een Netflix, weet je Zo makkelijk gemaakt. Nog een Netflix serie ja. kijken en nog even daar een berichtje. En toch nog even dat. En, maar, en ook al die statistieken die erover je worden bijgehouden. Ja. Ben je dat... populair genoeg, dat ja. soort dingen? en wat hij ook zegt, want dat vind ik het fijne... Van hij zegt ook niet, het is allemaal slecht... Hij zegt juist ook: het moet ondersteunend zijn aan ja. misschien grotere mensen, levensdoelen. of juist meer focus mm -hmm. in, je, in je werk. Of, dus het gaat er niet om dat het allemaal slecht is. Het gaat erom hoe kun je het juist zo tweaken dat het ja, ja, ja. Um, beter wordt voor ja. de mensen. Ja, daar zit ik ook over na te denken. Want ik, heb, het, ik, ik nou ja, heb daar wel een redelijk cynische kijk op. dat eigenlijk dat hele bedrijfsleven. Uh, het draait niet om mensen, maar om geld. Ja. En zolang dat zo is... Zo, ja. gaat het helemaal niet over de kwaliteit van het leven van de mensen die het gebruiken. Want dan gaat het over dat zoveel mogelijk mensen het gebruiken. Ja. Dat, is een heel, dat is meer een heroïnehandel... dan een, we zeggen, een boekhandel of zo. Nou ja, ja, ik weet niet of dat helemaal een goede vergelijking is. Maar... Nee, ja, ja. Ja, de link met de verslaving is inderdaad snel gemaakt. Nou ja, goed ja. ook. over heroïne valt ook te... En nou ja, wat, wat natuurlijk wel zo is van... Um, dat vind ik altijd van... Derde jaar met design dat is ook wat zijn je waarden. En dan heb je altijd uh, een deel die gewoon zegt... Nou, gewoon geld verdienen. Ja. Huis kopen, geld verdienen, mooie kleren kunnen kopen, auto kunnen kopen. Ja. Dat, dat is waar ze voor staan. Kan ik me eerlijk gezegd ook wel iets bij voorstellen? Ik weet ook nog wel, dus, als student... Ja, dus was er is niks mis mee. Ik, nou, als student was ik arm. Ik was ook laat gaan studeren. Dus ik was daarvoor al een aantal jaar arm geweest. En daar had ik wel genoeg van. Ik wilde wel geld verdienen. Ja. Ja, ja. Dus dat vind ik voor studenten een heel begrijpelijke ja, heel begrijpelijk ik ook. standpunt. Maar de grap is dat meestal degenen die juist dat zo stellig zeggen... Uh, die zitten daar niet met de uh, meest uh, ongekandes. Dat je denkt, oh ja, die heeft ook geen geld, dus die wil geld. Ja, ja, ja, ja. Die hebben meestal toch al wel mooie ja, ja, ja. kleren en dure horloges. Ja. En... En dat is denk ik ook... het dus Iedereen heeft andere waarden. Ja. En dat, dat moet er ook... Je moet, daarom vind ik het lastig om met het vingertje wijzen. Want ik wil ook niet... Ik wil mensen aan het denken zetten. En ik wil ja. dat je zelf ontdekt waar jouw waarden liggen. Ja. En ja, jouw waarden kunnen gewoon zijn dat je voor status macht En dat soort dingen gaat. En dat zijn totaal niet mijn waarden. Daar krijg ik weer zin van. Maar dat betekent niet dat die ja. ander... Dat ja, dat kan. Je, kan, je kan je natuurlijk ook afvragen... Moet je niet als opleiding... Of kan je niet als opleiding daar gewoon... Een standpunt in innemen. Ik heb, laatst heb ik uh, een boek gelezen van Victor Papanek. En in de jaren 70 en 80... Heeft hij uh, enorm veel lesgegeven over de hele wereld. En die nam... Echt een standpunt in. Ja, het ik is kan... slecht om het talent te gebruiken voor reclame, voor. En dat is eigenlijk waar heel veel van onze talenten gaan. Allemaal dat soort flauwekulbedrijven. En daar kunnen we, ja. kunnen we misschien een standpunt over innemen. Ja, maar tegelijkertijd, Ja, dat, dat kunnen we zeker. Dat, dat zou, maar moeten we dat willen. Uh, ik denk dat we dat voor een groot gedeelte al doen. Hmm om eerlijk te zijn, ik denk dat we al best wel... door de soort projecten die we ja. de studenten aanbieden... door de docenten die we hebben... Ja. dat we al best wel een standpunt innemen eigenlijk. Ja. En... Ik ben altijd uh, ook wel een beetje van... als iemand mij zegt dat het zo moet... nou ja, uh, flikker me op. Dan ga ik het <lacht> lekker anders doen, hoor. Ja, ja, oké. Okay, ja. dus, dus, ja, ja, en dan ja, ja, denk ja. ik... Uh, we als, ja. als mij iemand dat gaat vertellen... wat ik moet doen, dan doe dan ik het juist lekker niet. niet. Ja, ja. Ja, ja. En dan Heel wil goed. ik ook voorkomen. Ja. ja. <lacht> <lacht> Toch? Ja. ja, oh, herkenbaar, ja. Hé, hey, en... Uh, Moeten we nog. Zijn er dingen waarvan je denkt van hier zijn onze studenten niet goed in, of hier leiden we ze niet goed in op, maar dat moeten ze wel kunnen? Nou ja, ik. Um, in gewoon uh, ja, dat ik gewoon nadenken. In, ik ben wel verbaasd als ik ze dan in het derde jaar uh, terug zie. Ik geef vooral het eerste jaar en in het derde jaar les. Dat ik gewoon echt. Ik vind soms zelfs de dingen die ze in het derde jaar opleveren slechter dan mm. dingen die ze in het eerste jaar opleveren. Ja, yeah, yeah. um, ja. Het viel mij laatst op: er hingen allemaal um, fototjes uit schetsboekjes uit het eerste jaar op de gang. Yeah. Die waren onwijs goed. Ja. Yeah. Yeah. En ook bij ma maatschappij en interactie dat. Daar zie ik, want ze moeten dan dat analyseren, die patroon herkennen... en dan krijgen ze krijg dus die Tristan Harris, die dus die tien hijacks ook aangeeft... van, nou ja, hoe worden we hijjacked, hoe kunnen we daar andere oplossingen... dus dan moeten ze ook een kleine andere oplossing geven van... hoe kun je de dingen juist wegnemen, of die, die verleidingstechnieken. Um, of juist beter maken of te, voor de mens. En dat ze daar best wel goed die linken kunnen leggen aan het einde. Oh, nou nee, best wel goed. Een aantal. Um, maar dat dan in het derde jaar verwacht ik... eigenlijk, dat ik ze dan terugzie. <laughs> Misschien ook mijn illusie. Ja, ja. Dat ze dat allemaal nog weten. En, ja, ja, ja. en dat oh, ja. ze allemaal uh, super nee, kritisch zijn. Nee, en, uh, daar <laughs> hebben ze een cijfer voor gehaald. Dus dan kunnen ze dat vergeten. Ja, dus dat, is <laughs> dat vind ik toch... Uh, <laughs> Maar nou, dat is, ja. nu, nu niet iedereen over kan bescheren. Want het is, er zijn het is altijd... Al uh, en wat ik, maar wat ik wel merk... Is dat ze gewoon... Uh, nou ja, wat je net zei... Het cijfer gehaald vergeet, Ze zijn gewoon best wel gestrest. Mm -hmm. Een soort van... Afvinken, doorgaan... Zolang ik mijn puntje, puntje maar haal... Ja, ja. misschien uh, te druk. Dat zou ook wel kunnen. Nou ja, ik vind dat we dat wel doen, hoor. Uh, want je moet soms ook om kritisch over dingen na te kunnen denken... moet je ook de tijd hebben soms om wat te mijmeren. Of om ja. wat um, voorbeelden te kunnen zien. Of om, wat, om, om gewoon met iemand erover te discussiëren of zo. Of om daartoe te komen. Ja, ja. Maar daar is vaak de tijd niet voor, vind nee. ik. En... Dan gaan ze maar gewoon in het stramien van. Oh, we hebben geleerd, we moeten een prototype maken, we moeten dit maken. Mm -hmm. Dus we doen het. We weten eigenlijk al lang, zodra we opdrachten hebben, we weten al lang wat we gaan maken. Dus dan gaan we gewoon een prototype van maken. Dan gaan we gewoon dat van maken. Oh, dan moeten we eigenlijk allemaal onderzoeken. Maar ja, we verzinnen er wel wat testgebruikers. Ze ja, doen heel ja, veel ja. dingen gewoon nep. Ja, ja, ja. Vind ik. En die link tussen echt het probleem. Uh, zoeken en daar dingen uithalen en daarop ontwerpen. Ja. Nee. Nah, derde jaar vind ik soms toch... Zeker nu, nu je ziet dat, dat zag ik bij Design dat dat dan gekoppeld is aan een project. Natuurlijk, uh, er zijn altijd studenten die dat wel kunnen en die dat goed doen. Maar ik denk dat er een derde, twee derde die, waarvan je denkt, nou ja, ik had toch gehoopt dat ze die link iets beter kunnen leggen... of in ieder geval beter kunnen argumenteren... waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. Ook al heb je... want dat, ze hebben heel vaak al een beeld in hun hoofd... wat ze gaan doen. En dat is vet, dat is cool. Dat is het leukste mm -hmm. wat je kan maken. Omdat zij het bedacht hebben. En dat vind ik soms nog niet eens zo erg. Zolang ze maar kunnen zeggen... waarom dat dan zo cool en vet is. Behalve dan dat zij het zo mooi vinden en vet. En behalve dan dat ja. ze drie testgebruikers hebben gevonden... die dat ze na kunnen gaan ook kan praat, vinden, ook ja, vinden, ja. alles ja, ja. duidelijk vinden. Dan denk ik, ja, oké, okay, prima. Waar, waarom dan? Ja. En, als je hoeft, en dat kunnen ze, vind ik... daarin leiden ze te weinig op... om dan okay. die dingen... In ieder geval, misschien, dat dat wel weer, misschien is dat iets... wat je dan in het derde jaar leert... en dan in het vierde jaar bij je afstuderen goed doet. Ja. Ik ga volgend jaar weer eens afstuderen doen. Dus misschien dat ik daar ze dan weer zien en denk, oh... Ja, ja. Maar de, dat weet ik nu dus niet. Oké, okay. ja, Ik heb ook wel eens kritiek gehad... Of niet zozeer persoonlijk, hoor, maar op, op onze opleiding... dat studenten soms te uh, voorzichtig zijn. Dat ze, oh, ja. dat ze geen gekke dingen durven. Dat ze binnen de lijntjes kleuren. Super veilig, ja. Heel veilig, ja. ja. Ja, dat is toch ook zo? Ja. En dat, Vind jij dat dan niet dan? Nou, ja, ik weet het niet. Ik denk dat... Uh, het is toch, ik denk dat wij degelijke, ja. degelijke CMD'ers afleveren. En, en met af en toe sporadisch een, uh, ja. iemand die inderdaad buiten de lijntjes kleurt. Maar ik ja. denk inderdaad dat... Er... Zou je dat meer moeten gaan stimuleren? Of is die degelijkheid ook heel goed? Of zou het ook allebei kunnen? Hmm. Ik denk dus sowieso op zich niks mis met degelijk. Want er zijn gewoon heel veel producten die gemaakt moeten worden... die gewoon degelijk moeten zijn en mm -hmm. geen troep. Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft is daar niks mis mee. Maar het mag ook wel... Uh, ik denk dat tevens een opleiding of school studeren... ook een veilige ruimte is waar je kan experimenteren. Ja. En waar je uit je bank kan schieten. En waar je ook gekke dingen kan ontwerpen. En dat het ook veilig is om dat te doen. En dat, ik denk dat je, dat kan naast elkaar bestaan, denk ik wel. Um, en ik denk dat je ook zeker. En dat doen we nu denk ik te weinig. De, men, de studenten die daar behoefte aan hebben. daarin ook de ruimte ja. kunnen geven. Okay. Want er zijn ook genoeg die daar totaal. Weet je, die, die, die zijn zelf ook super degelijk. En die willen gewoon. Goede professional zijn en die gaan gewoon bij een degelijk wetbureau werken. Zijn er zijn en... ook mensen die bewust voor deze opleiding hebben gekozen omdat die degelijk is. Ja, ja. En en dat is ja, niet mijn, ik zou daar, ik ben toch niet zo <laughs> zelf als persoon. Ja. Daarom werk ik ook niet in dat soort dingen. Um... Maar ik vind het niet erg als iemand dat wel is. Ik vind het ja. ook niet dat je die dan moet verplichten om dan maar aan kunstacademie of zo hele rare dingen. Ja, er zit ook wel een gradatie in, natuurlijk. Ja. Dat is misschien weer te extreem, maar... Nou, dat ik die had het kritiek met mensen me... van de kunstacademie. Die werden ook een beetje boos. Die zeiden, wij maken hier ook best degelijke dingen. Ja, dat klopt. Ik heb zelf HQU gedaan. En, um, nou, maak je dat ook best wel toegepaste... Het ligt ook heel erg aan de kunstacademie in de richting. En de, ja. Ja, ik en, denk dat het op zich wel goed zo. is om ze, om ze inderdaad... Meer te stimuleren om meer te experimenteren. Dat... Ja, maar dat, dat is ligt ook lastig. aan onszelf, hè? Ja, maar het ligt ook aan het onderwijs. De manier van toetsen ja, dat bedoel is ik. heel strikt en heel erg... Uh... Ja. ja, en ik denk dat het ook inherent is aan de grootte. Het wordt ook strikter en ja. dingen omdat we zo groot zijn. Ja, we hebben natuurlijk geen uh, twee elite klasjes van 15 mensen... maar hoeveel eerstejaars komen er nu? 500, Zoiets wil zo. zo, je? Ja. Vier clusters met 20 klassen van 28. Ja, dat kun je heel leuk. Ja. Uh, maar het wordt. Want dat heb ik een beetje met project 3, met dat slaapproject een beetje geprobeerd. Maar het wordt gewoon zo. Weet je Dan wil je dat ze gaan experimenteren in het makerslab. En dan wil je. Is het leuk dat er wat materiaal ligt. Maar dan moet je gelijk voor. 400 studenten materiaal voorzien. Ja, ja, ja. En je moet gelijk voorzien dat zij in een korte periode van twee weken... allemaal een keer dat in lab... Dat lukt fysiek niet eens. Nee, nee maar een daarom... printen lukt dan niet, nee. Nee, dus dan, ja, lezeren snijden dan... Ja, gelukkig zitten ze dan in groepjes, dus dat maakt ja. het al iets minder. Ja. Maar toch, het gaat om aantallen waar je misschien ook... Waanzinnig, hè? Ja. Degelijk uh, van wordt. ja. Het is anders inderdaad, dan gewoon op de H U zat, hadden we gewoon één klas. Ja. En een groot gebouw waar alles ja, ja. kapot mocht. Ja, ja, ja, of ja, precies. dat deden we gewoon. Ik weet niet ja. eigenlijk of dat mocht, maar dat deden we gewoon. <lacht> dat dat alles kapot ging. Ja, ja, ja. Ja. Ja. <lacht> Uit elkaar gesloopt nee. werd. Hey, heb jij nog iets wat je wil bespreken? Um... weet ik eigenlijk niet. kan ook een andere keer hoor. We gaan gewoon weer verder. Ja. ja? Nou ja, het is allemaal wel uh, serieus, vind ik. Dit, Dit gesprek? Ja. Ja. Ja, serieuzer dan ik had gedacht. Ja. Ja, ja. <laughs> ja dan dat je had gedacht, ja? Ja, ja. ja. Waarom? Nou ja, uh, ik had niet zulke pessimistische verhalen verwacht, nee. Uit jou, nee. Oh, echt waar? Waarom niet? Nou, zo ben je tot nu toe niet op mij overgekomen. Ja. ja. Nou ja maar ik vind het grappig. Ja, Het is pessimistisch, ja. Nou ja, het is niet helemaal pessimistisch. Het is, misschien moet je het kritisch. gewoon realistisch noemen, kritisch. Maar ook eigenlijk uh, het van meerdere kanten bekijken. Dus nee, het is niet alleen maar pessimistisch, nee. Nee. Nee, nee voor mij, dat is misschien waar ik nog wel... Uh, want het over... Om dan, <laughs> nee, dat is, eigenlijk, is het flauw dan meer op het Cyborg Manifest vierde keer lezen. Um, waarom? Omdat je zegt, ja, voegt het dan nog toe? Ja. Yeah. Ja, want toen zat het in een heel ander vak. Um, en dat ging vooral om vanuit vrouwen... Dat vind ik ook fascinerend. Vrouwenstudies, dat dat zo'n hele... webtech hoek heeft. Ja. Yeah. Uh, want dat was het vak bodies in cyberspace, dat in de titel al. Ja. Maar het interessante vond ik daaraan dat van dat Cyborg Manifest... is dat het eigenlijk niet om die tweedeling gaat, maar om super postmodernistisch natuurlijk, om de hoeveelheid van uh, dingen en dat we altijd in een soort van netwerk zitten waar we um, tot stand komen. Dus dat het inderdaad niet um, en dat het Cyborg Manifest is dan een kritiek op die modernistische tweedeling. Van ik denk dus ik ben, dus lichaam, geest, men. Okay. natuur, uh, techniek. Ja, ja, ja, ja. En dat is eigenlijk misschien wat ik waar ik dan kritisch over ben, wat jij dan misschien pessimistisch noemt. Is dat ik ben kritisch over dat, die manier van denken, denk ik. En dat je dus juist kan bedenken: van het is niet één ding. Het is constant in een soort van wording. Ja, en het, ja, ja, ja. het gaat om de verhouding die we hebben tot. Ja. En het is niet. Daardoor, met een tweedeling zet je altijd het ene tegenover het andere. Het mannelijke tegenover ja, precies, het vrouwelijke. Ja, precies. Nee, het is, niet, het is niet. Pessimistisch is niet het juiste woord. Het is gewoon. Ja, het, van, je hebt telkens een. Je hebt het over een, een gradient, over een gradatie. Het is niet ja of nee. Nee, het ja, is, is ambigu. Of is ja. dat een woord? Ja, dat is een woord. Ambigu. Ambigu. Ja. Gewoon, het is. Ja, en dan kun je zeggen, het is een net of het is het. En dat. Um, en, en daar ben ik wel. En, en ik ben ook, omdat wat je dan ook hebt naar nou, het mens, dat, daar ben ik wel misschien pessimistisch. Dat je de mens centraal. Daarom word ik ook zo geïrriteerd van nou, even dat je de mens als centraal punt neemt. De menselijke intelligentie. Oh ja, ja. ja, ja. Terwijl ik. Of eigenlijk <kijkt> vooral de blanke witte man. En het is zo stom omdat nu, nu zo'n ding is. Verwende blanke witte man. Nou ja, dat, weet je, dat heel veel dingen die wij weten... komt als dat als een soort van maatstaf. Mm -hmm. Terwijl, daarom vind ik Frans Waal ook fantastisch... we doen niet onderzoek naar de intelligentie bijvoorbeeld van... Um, vleermuizen, hoe die door middel van... Die daar wordt ja. relatief weinig onderzoek naar ja. gedaan. Of roodborstjes die kwantumverstrengeling kunnen zien. Er wordt relatief weinig onderzoek naar gedaan. Waarom? Omdat we het zelf niet kunnen. Ja. Dus... We weten gewoon eigenlijk niets. Ja, het is nog volgens mij een hele echt een vorm van is het een soort van christelijk denken dat we de het hoogste zijn? Nee, juist is niet toch? Dat is God, dat is God het hoogste. Ja, okay, meer maar, de modernistisch denken. Maar het is ook komt wel vanuit het christendom natuurlijk dat de mens al De mens als zijn gelijke heeft geschapen. Ja, He, dus oké. Okay. Die staat boven de dieren. Ja, de ja. dieren zijn ja. zijn en daardoor is nog altijd het idee van dieren zijn niet intelligent. Nou, inmiddels zie je natuurlijk superveel dat uh, voorbeeld van dat het wel zo is. Ja, en, maar en is dus, dus ook van over heel veel dingen hebben we gewoon, weten we gewoon echt ja. nog nul niks. Ja. Ja. Dus, dus dat is meer van ja, van, ja, ik weet niet wat ik dan nu nog wil zeggen, maar dat, dat wilde ik dan nog zeggen. Okay. Van, ja. Heel fijn <laughs> dat, dat je dat <laughs> even gezegd hebt gezegd hebt. Misschien ook weer pessimistisch, <laughs> ik weet het niet. Nee, ik moet er, maar ik vind wel, we moeten dingen niet al te serieus nemen tegelijkertijd. Oké. Okay daar moeten we het een volgende keer af gaan hebben. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Grapjes ja. bij het stoplicht. Ja, ja. oké. Okay. Hey, Dank je wel voor dit gesprek. Ja, is goed. Dit was aflevering 37 van The Good, The Bad and The Interesting... met Vasilis van Gemert, dat ben ik, en Mickey van Zeil. Als je op dit gesprek wil reageren, dan kan dat natuurlijk. Je kan me mailen op wassilis.nl... of als je iets korter van stof bent... dan kan je me op Twitter vinden onder de naam Ed Vasilis.